Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een derde verdachte opgepakt in het onderzoek naar explosies bij restaurantketen De Pizzabakkers. Het is een man van 24 uit Amsterdam. Hij is mogelijk betrokken bij een andere explosie, bij een delicatessenwinkel, begin september. Die winkel hoort niet bij de keten van De Pizzabakkers, maar de aanslag is wel in het onderzoek meegenomen... omdat de politie denkt dat er een connectie is. Op een mbo-school in Os is een steekpartij geweest. Een jongen is daarbij gewond geraakt. Volgens de politie is de verdachte een jongen van 17. Deze scholier had wel door dat er iets mis was. Nou, wij zijn met een uh, omleiding naar een ander lokaal gestuurd. Dus we moesten een andere trap uh, gebruiken. Ik zag wel uh, politieauto's uh, en uh, ambulance uh, en van alles. En je wil je laten ophalen door je vader nu? Ja, er zijn ook meer klasgenoten gegaan. En toen heb ik ook gezegd van, nou, dan ga ik ook maar. De lessen werden inderdaad afgelast. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Ombroep Brabant ontstond de steekpartij na een ruzie over een gestolen jas. En een pakketpunt in Tilburg is vandaag weer open. Afgelopen weekend ging de boel daar dicht omdat klanten super agressief werden. Wel kankerlijf lopen door. Uh, de meest rare dingen krijgen we naar ons hoofd gegooid. Ja, en jij dacht van: nou, dit wil ik niet meer. Nee, ik dacht van de week: uh, de grens is bereikt. Ik heb hier stagiaires met een beperking tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld onze Kieflin, dat, dat is een vluchteling geweest. Dat wil je niet. Als het opnieuw misgaat bij het pakketpunt in Tilburg, dan gaat het pakketpunt definitief dicht. Het weer, het is grijs en vooral in het zuiden valt er wat regen. Maar een winterjas is overdreven. Het is op veel plekken een graad of 14 op dit moment. Komende nacht koelt het nauwelijks af. Morgenochtend in het westen regen. Smiddags is het overal droog bij een graadje of 13. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Schiphol en Roerlofhaar een 22 minuten oponthoudt. De A9 Amsterdam richting Alkmaar. Bij knopend is een ongeluk gebeurd. Eerst de is de reis ook dicht en de vertraging 20 minuten. En wat nog opvalt is de N230 Utrecht richting Maarsen. Voor de aansluiting met de A2 staat de 4 kilometer file... en je doet er daar ook ruim een 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Op zaterdag. Let's We keep breaking up. And then we make up all the Even na vier uur. Nogmaals een hele goede middag. Dit is het op zaterdag bij tot aan vijf uur. Fred is het trouwens vandaag uh, niet. Want uh, ja, heel veel mensen die vieren nog de Sinterklaas. En hij hoopt ook uh, cadeautjes te krijgen van de goedheiligman. Dus uh, vanavond uh, geen Fred tussen vijf en uh, zeven uur. Maar wel zo dadelijk om kwart over vier een pitreport met uh, Rendel Lawson. En uh, in de pitreport gaan wij vertellen wie de pole position heeft gepakt... Daar op het circuit van uh, Abu Dhabi. En uh, ja, een verrassende... Nou ja, verrassend. Wow. Een uh, redelijke, redelijke top drie hebben we gehaald, uh, zullen we maar zeggen. En verder uh, verklapp ik er even helemaal niks over. Dat hoor je ze dadelijk wel in de Pit Reports. Met de We gaan uh, Tot die tijd gaan we nog uh, wat lekkere muziek uh, voor je draaien. Waaronder een uh, nieuw nummer. En uh, dat is uh, het nummer van uh, Ray. En uh, Where is my husband? Hier op ZFM. Why is this already Tell me! Is Dit is Zandvoort op zaterdag. this hiding ghost is mm -hmm. making me win oh, we're all over now, I promise to stop boxing you round, so don't scratch my face, It's in the valley, oh, the fight is all over now, It brings rain on top of pain All oh, that's painted in my heart now Flashbacks and uncovered tracks from when you left Now, baby, we need to get our act together, take it on the streets, bring it on home and drop them guns on the floor. Make love for peace, and it En zo draaien we twee van Wommerk en Wommerk. Ja, die Dwarfs hebben we al gedraaid. En oké, deze mag zeker niet ontbreken natuurlijk ook. Hè. Dus ook een beetje oorlog op de banen. We hebben het over het circuit van Abu Dhabi. En uh, ja, daar niet aanwezig, maar op een andere plek is uh, Rendeloos. Een goedemiddag uh, Rendel. Ik, ik kon geen vliegtickets meer krijgen, anders had ik er gezeten. Ja, echt waar. Nee, dat waar. Ja, echt waar. Zo. Want hier, jongens, hier wil je toch bij zijn. Ja, mooi hè. Oorlog op de baan. Hier moet je bij zijn. Maar ja, nee, geen vluchten meer. Dus ja, een beetje met een uh, roeibootje en uh, met een scooter. Erheen. Dat lijkt wel een van... nee. Nee, nee, dat dan gaat, gaat er niet worden. Nee, je nee. boot had je ook uh, kunnen nemen, natuurlijk. Ja, maar dan was pas volgend jaar met de camper hier geweest. Dat dus is ook niet. Dus, uh... <lacht> Ja, wat, wat hebben we een mooie kwalificatie net uh, gezien? Ik heb nog niet uh, verklapt uh, wie de pole position heeft uh, ge gehaald. Ja, voor uh, de rest van uh, morgen. Maar ja, ja dat is. Uh, de, ja, emoties uh, alom. Moeten we het uh, heel voorzichtig aan vertellen aan de luisteraars? Ja. Heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Nou, dan komt hij dan, jongens. Uh, drie, Piastri. Dat is niet goed, hè? Nee. Nee, dat is niet goed. Twee, Norris. En één, ja, Max. Ja, go to the max. Dus de drie, de drie kandidaten, jongens, 1, 2, 3. Ja, dat, wo en dat wordt wat. En uh, wat ik eigenlijk het mooiste vond van de hele kwalificatie, iemand echt van de hele kwalificatie... ...Russel, tegen zijn pit-engineer, uh, uh, laat me achter Max de baan op, die geeft me wel een to. <laughs> oh, ja, ja, ja, ja, ja zeker. <laughs> Want die wilde er, er natuurlijk heel graag tussen gestaan. En dat was voor Max beter geweest. Ja, jongens, uh, laten we dat mooiste scenario maar gaan maken. Uh, ...Biastri en uh, Norris de eerste bocht uh, eraf... ...en uh, Max winnen. Nou ja, we hebben het al een keer met uh, Mercedes meegemaakt, toch? Was Mercedes, ja. Ja, ja. ja het moet kunnen. Uh, ja. ja en, en we hebben het al met, uh, met McLaren natuurlijk ook uh, meegemaakt. Al. Ook, dus, ja, ook, ja. Ook. Ja, ook Dus... Als dat nou gaat gebeuren, dan hebben we twee hele huilende McLaren-jongetjes, Papaya Boys. Ja, en dan ja. Max, die, uh, dan, ja, als hij jouw winning pakt, de wereldkampioen wordt. Maar ja, dat is wel heel erg doemdenken, denk ik, jongens. is um, weet, een podium is genoeg, hè. Een podium is genoeg om de kampioenschap binnen te halen. Ja, zeker. Dus, uh, ja, het is uh, het lot, uh, ja, heb je zelf niet in de handen op dit moment, uh, zeg maar. Nee, nu helemaal niet. Dat Max heeft, wat hij moest doen, heb je gedaan. Die pol heeft hij gepakt. Nou, als hij morgen een goede start heeft, uh, kan hij helemaal zijn eigen tempo gaan bepalen. En wedstrijd gaan, zeg maar, uh, gaan bepalen. Ja, alles wat erachter hoort heeft hij niet meer in de hand. Uh, het maakt niet uit. En of nou Biastri voor Norris eindigt of andersom, maakt dan ook helemaal niet meer uit. Uh, dan blijft Norris gewoon toch kampioen. en uh, Norris moet minimaal vierde worden. En uh, Max winnen, dan is Max kampioen. maar ja, voorlopig zit hij natuurlijk best wel in een hele mooie stoel, uh, Norris. Hij moet eens een kopje erbij houden. Ja, zeker. En uh, ja, Norris heeft natuurlijk wel uh, de mazzel met uh, Piastri. Nee. Want eventueel, uh, als het zo ver uh, zou komen, en, uh, dan moet uh, Piastri toch zijn plek afstaan. En dat ging ik helemaal nooit doen als ik coureur was. Klaar. En eh... Uh, en dan ben je een echt een hele grote jongen. Wat ik was gezegd heb, dan ben je zou je een grote kampioen zijn. Uh, Biasti moet alleen maar denken: zoek het lekker uit. Uh, ik ben toch een beetje tweede viool moeten spelen dit jaar. Dat gevoel heeft hij wel gekregen. Hè? Er zijn toch al wat dingetjes gebeurd tijdens wedstrijden. Dat ik denk van ja, hoe kan dat opeens? Ook dat in één keer uh, het tempo helemaal uit zijn, uh, uit zijn auto was. Uh, in het heel gebeuren. Uh, daar is toch wat gebeurd. En uh, als Biasti zou zijn, zoek het lekker uit. <laughs> ja, ja, nou ja, Het hele jaar hebben ze samen mogen racen. Dus Waarom de laatste race niet dan? Toch? Ja, nee, nee, dan moeten ze moet ook gewoon lekker vol tegenaan gaan. Klaar. Dus uh, ja, dat is, is helemaal de zaak van Piasti. Of die zegt ik ga in teambelang, ik ga in uh, Noorse belang, ik wil vriendjes blijven binnen dat team. Uh, jongens, ik was al aan het solliciteren gegaan. Uh, en ik zou als ik Piasti was, toch ook gewoon uh, op toon de deur bij Ferrari gaan platlopen. Want jongens, Hamilton. Heb je het weer gezien? Ja. Oh, jongen, jongen, jongen. Jongen, jongen, jonge. Die zit er zo doorheen. Ja. En uh, of dat ooit nog goed gekomen, vergeet niet hè. Het laatste jaar dat hij reed, uh, in principe natuurlijk bij Mercedes, zat hij er ook helemaal doorheen hè. En uh, nu komt hij uh, aan zo'n verlosser bij Ferrari. En wat voor jaar heeft die man gehad zeg. Oh, verschrikkelijk. En echt alleen dat commentaar al, toen ze zeiden, je bent zestiende. Nou, ik denk dat hij het liefst uit die auto was gesprongen, in de tribune was gaan zitten en gezegd, ze zoeken het allemaal uit, ik ben er klaar mee. Ja, ja, ja. Nou ja, ja. daarvoor heeft hij natuurlijk uh, even in de, in de kussens uh, gelegen. Ja, ja. Ook dat is iets wat hem uh, toen bijna nooit overkomt, hè? Nee. Dus... Helemaal bijna nooit. Het gebeurt bijna nooit dat hij eraf afgaat. Zeker niet in een training, of uh, zeker niet in vrije trainingen. Uh, ja, die jongen zit gewoon helemaal niet lekker in zijn vel in die auto, of kan gewoon totaal niet met die auto overweg. Nee, er was uh, technisch uh, niks, niks aan de hand met die auto, dat hij daardoor uh, eraf vloog. Nou, geen idee. Maar hey, als je ziet hoe die jongens ook kunnen kleren, hoe die moeten werken in die auto. hoe die wagen maar de hoek op te krijgen. als jij vier keer moet insturen. om een auto de hoek op te krijgen, jongens. dan doet hij gewoon niet klaar. En uh, dat zie je echt op die hallboards. hij moet zoveel sturen. om die auto op de baan te houden. Ja, dan, dan ben je de snelheid kwijt. maar ook het vertrouwen in de auto zelf. Dus, uh, en ik denk dat Hamilton het vertrouwen totaal, totaal. maar ook in zichzelf, hè. Uh, totaal kwijt is. Ja, nou, ja dat, dat, dat zit er wel in. Nou ja, het e het ergste vond ik of eigenlijk wel mooi dat hij, dat, deed, dat hij de losse onderdelen van zijn auto keurig netjes in zijn auto stopte. Ja, misschien, hebben ze niet, misschien hebben ze niet zoveel receiver. <toliging> en... <laughs> even plakken, even plakken. Even plakken, even bijzoekje erin, gaan weer. Dat verklaart ook plek 16 dan. Eh, ja, dat verklaart ook wel die plek 16 natuurlijk. Maar vergis ja. uh, je niet, uh, die, die moteurs, als ze de onderdelen hebben, dan bouwen ze echt in een uurtje een auto weer helemaal opnieuw op. Hè, dus dan gaat het toch wel weer met een nieuwe auto de baan op. Maar ja, als je daar nog steeds het vertrouwen niet hebt en dan houdt uh, het op een gegeven moment op. Dus uh, het zou mij niet verbazen. Hè, het blijft natuurlijk toch een hele raar man. Uh, dat hij misschien wel van de winter zegt... ik ben er klaar mee, het is leuk geweest. Ja. En dan, en dan uh, gaat er wel heel wat gebeuren in uh, Formule 1 Dat is opeens een plekje bij Ferrari uh, in zijn, zijn brein. Ja, dus, en dat, uh, dat is op zich zou dat een mooie plek zijn. Ja, nou, dan was ik wel een paar keer rust, ging solliciteren. Z <lacht> ja, <toch>? Zeker weten. <lacht> nou ja, misschien uh, kan Tsunoda daar uh, solliciteren. <lacht> ja, jongens, ik begrijp hier helemaal niks van... Uh, ja, had jij natuurlijk naar Red doel toe. En dat, is, dat werd allemaal van de week bekendgemaakt. Ja. Ik denk, nou, dat is dan nummer 7, nummer 8 die afgebrand kan gaan worden. Ja, nou, ja, ja, nou, ja. Ja. Ja. ja, toch? Ja. Ik denk het ook. Ze hebben allemaal gezegd van naast Max gaan, daar kunnen we veel verleren. Daar gaan wij gewoon heel snel wezen. volgens mij is iedereen die er heeft gezeten, jammer joh, via de achterdeur weer naar buiten toe. Dus nou, had jij de volgende zullen zeggen. Ja, en dan, en dan gaan we naar Red Bull Racing. Uh, nou ja. Je, je, je naamgenoot Lawson, die gaat daar volgend jaar weer racen, Liam. Ja, Dat had ik, had ik verwacht en dan krijgen we een nieuwe, hè? Arvid Lindblad. Ja, Lindblad, wat gaat, kunnen we daarvan voorstellen? Ik veel mensen zeggen wie? Ja, Lindblad. En dan zeg ik ook, waarom in Hemelstam hem. En uh, er waren toch wel wat andere opties volgens mij. Uh, ja jongens, ja, ik begrijp er echt helemaal niks van... want die jongen heeft het afgelopen jaar in de GP2... geen deuk in een pakje boter gereden. Nee, hoe kan dat dan? Het Gaat er, gaat er om geld? Ja, eh, ik heb geen idee. Misschien denkt hij heel veel geld mee... maar eh, nee jongens, ik begrijp hier echt helemaal niks van... want ik zie in die jongen echt helemaal niks. En dat, dat betekent gewoon dat uiteindelijk ook de racingboers gewoon nu met een team verstart gaan met een jongen... Tot, met totaal geen ervaring. En jongens, en Losson die ook nog zo steeds zoeken is. Dus... Ja, wat wil dat team? Met de twee hoekjes eigenlijk, want ik vind Lawson nog steeds niet het niveau hebben waarvan iedereen dacht dat, dat gaat, die gaat het gaat worden. En dan ga je, uiteindelijk ga je dus met twee jongens die gewoon nog steeds aan het zoeken zijn en Limblad die helemaal nog helemaal geen deuk in de pakje boter rijdt. Uh, ga je een, een team uh, de Formule 1 in? Nou, uh, volgend jaar. Ik vind het uh, ook wel een keer met een auto waarvan ook helemaal niemand weet hoe die gaat werken. Nee, precies. Je uh... zegt prettige wedstrijd. <laughs> <laughs> nou ja, we zullen het afwachten. In ieder geval, uh, ja, jij was uh, eigenlijk wel altijd uh, een Tsunoda-fan. Dus ik moest ja. wel even aan jou denken toen ik van de week uh, dat nieuws hoorde. Ik denk, zal ik zaterdag even vragen aan uh, Want. Uh, ja, jij ja, ja, was er eigenlijk van overtuigd dat uh, Tsunoda weer uh, terug uh, zou gaan naar de Red Bull Racing? Ja, absoluut wel. En, en ik zou hem ook voor de ervaring, zou ik die jongen daar ook gewoon neergezet hebben naast Loson. En uh, dat hij uh, op een of andere manier ook zichzelf weer een beetje terugvindt. of ook uh, die is zichzelf kwijt. Hè. Maar, uh, hij lag er nou ook weer uh, gewoon niet bij. Hè. Hij zit er gewoon niet echt bij. En dan zeg ik, ja joh, um, uh, die, die is ook al wel een beetje kwijt. En hij heeft al zelf aangegeven dat hij eigenlijk niet van plan is om met een cocktail van de hele dag in de pitbull. Ze zitten. Dus ja, ik denk dat die jongen uit de Formule 1 gaat verlaten en iets anders gaat doen. Moe, dat zou het slimste zijn voor hemzelf. Want reserve rijden dat is in principe gewoon. Uh, Zie je maar, zijn tweede secretaris die niks te doen heeft. Dat ja, nee, precies. Nou ja, eerst maar... was er wel even het bericht dat hij inderdaad uh, testrijder uh, zou worden, maar dat gaat dus niet door. Nou ja, in principe staat hij zo, denk ik, in zijn contracten kijkt hij nog een beetje slaars. Maar eh, ja, dat krijg je een beetje hetzelfde wat je in Bottas ziet doen. Uh, leuke gezichtjes trekken in de pitbox. Nou, nou is, uh, zit ook dan niet het meest geestige persoontje op de hele wereld? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dus, uh, laten we het zo zeggen, dat, dat, dat zal gewoon niet gaan gebeuren. Ik zou het zo zijn, zou ik heel voorzichtig eventjes... Uh, uh, twee keer langs uh, Hamilton lopen. Wat ga je doen volgend jaar? <laughs> en daar zou ik solliciteren. <laughs> ja, tot... ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, ja, precies. Ja, ja weet je, uh, zo van, uh, de, de, even nu even slijmen bij Hamilton. Ga je echt wel rijden? Ga je echt wel rijden? Ja. Dan helpt ik hem <laughs> om toch een sollicitatieprocedure te beginnen. <laughs> precies. Hé, hey, maar uh, ja, wat gebeurde er nou uh, bij uh, Tsunoda? Wat heeft hij gedaan tijdens de Q3? Uh, ben ik wel even kwijt, jongens? Want ik was hier ook op de motor... Nou ja, ik, ik zat namelijk naar de, de, de live timing te kijken ja? op mijn telefoon. En ik kreeg uh, eigenlijk van, uh, van Tsunoda op de tiende plek, maar ik kreeg helemaal geen tijden door uh, op de live timing. Nou zelfs die weet hij al te de donkere mannen? <racht> nou ja, ik denk, heeft hij, is hij van de baan gevlogen? Dat niet, dus... nee, nee, nee, nee, hij is niet van de baan gevlogen, Maar uh, ik weet eigenlijk niet of hij zijn ronde afgemaakt heeft. Dus dat is ook een goeie. Uh, uh, en uh, hij staat weer tiende, toch? Ja, tiende plek. Tiende plek. Tien plek, dus ik weet niet of hij die ronde afgemaakt heeft. Nee, hij heeft sowieso heeft even geprobeerd nog met Max toon te geven. Dat ging niet helemaal goed. Nee, nee, dus, uh, nee. Dat liet ze net zien ook uh, op tv. Ja, ja, dat uh, ging, niet, ging hem niet dat worden. Dat ging niet goed. Nee, dat ging, ging hem helemaal niet worden. Dus dat uh, is helemaal mislukt en ik weet eigenlijk niet of hij je tweede rondje gedaan heeft. Of hij die afgemaakt heeft. Geen ja. idee. Misschien is hij wel de pitch in gegaan hoor. Nou, ja, dan, dan is in feite geen, geen tijd gekomen natuurlijk. Nee, dus nee, uh, nee. dat klopt het wel. Ja. En, uh, maar die, die, dat, dat wat ze wilde met uh, Tsunoda geeft Max een uh, toog. Ja, ah, lukt lukt niet helemaal. <laughs> nee, nee, zeker niet. Maar ja, voor, uh, voor Max is het wel jammer dat uh, Tsunoda niet meer uh, naar voren zit. Ja, maar die is de al niet. Dus uh, hij heeft één keer out qualified, hè, geloof ik, in een sprintrace. En uh, verder heeft hij natuurlijk gewoon ver achterin gezeten. En hoe vaak is die ook niet al in Q1 gesneuveld. Dus uh, dat hij al bij de eerste al eruit lag. En die jongen heeft gewoon op een of andere manier die auto niet onder controle gekregen. Uh, en, en ook in de wedstrijden. Ja, jongens, een Red Bull, uh, al je de wedstrijd goed doen, zeker op de longruns, kwam hij toch niet naar voren toe. En dat heb ik altijd een beetje vreemd gevonden, want als een maar eentje is die goed in inhalen is, is Teraldo dat wel. Dat heeft hij verleden laten zien. Ja. Die deurt er nog wel eens op een banzai-manier van: jongens, hallo, Harry, ik ga er langs en ik ben er, ik ben er voorbij. Uh, dat, dat heeft hij eigenlijk dit hele seizoen niet laten zien. Uh, dus uh, ja, op een of andere manier geen idee. Uh, uh, ook gewoon uh, naast Max geknakt. Uh, alle vertrouwen verloren. En uh, gewoon, ja, waarom zit ik een 5, 16e achter? Waarom zit ik er 17e achter? Ja, geen idee. Mooi. Ik heb vroeger wel zo snel een teamgenootje gehad... ...en was ik op blijfst binnen twee seconden zat. Maar. <laughs> zo, Ja. <hey. laughs> en hier zitten jullie... We zaten ook de, de vrije training te bekijken. Er zitten de eerste 18 binnen een seconde, hè? Ja, 17, hè? Voor de eerste ja, 17. Ja, ja, het gaat helemaal nergens over. Het gaat echt helemaal nergens over. Dus uh, het zit zo dicht op elkaar. Alleen, ja, wedstrijd wedstrijdteam gaan we het morgen wel eens zien. Ik denk dat Max weg gaat rijden. Als hij de goede start heeft, gaat hij wegrijden... Hm. En ik denk dat de twee uh, uh, McLaren's erachter gewoon gaan consolideren en denken, joh, podium pakken en uh, Mendo's kampioen. Ja ja, ja, ja, ja. Max dus, heeft uh, het zelf niet in de hand. Gewoon, Ja, één zal hij waarschijnlijk worden. Daar ja, ben ik wel van ja. overtuigd. Nou ja, ik hoop het wel. Het zou wel mooi zijn. Dan hij, dan kan, hij, in principe heeft Red Bull alles gedaan... en laten zien dat ze terug zijn. En dat geeft natuurlijk goede moed voor volgend jaar. En heeft hij ook alles gedaan wat hij moest doen. Dus uh, meer kan je gewoon niet doen. Nee, ja, wat, wat mij opvalt trouwens... Uh, sorry dat ik je onderbreek... Ja? is dat, uh, dat hij heel erg... Uh, uh, ja, uh, positief is over Red Bull steeds. Over de auto. Dat, uh, dat hij weer zegt... oh, jullie hebben zo'n mooie goede auto... Uh, voor me neergezet... En dat deed hij vroeger eigenlijk nooit, of had hij meer uh, te zeuren, zeg maar. Ja, maar vergis je niet, ze zijn door die dol gegaan, hè. Uh, Halverwege te zoen was er natuurlijk helemaal niks meer met die auto, en deed hij het ook gewoon niet meer. En hij liep nog wel de training geloof ik, te zeuren dat hij uh, zijn voeten niet op op bedalen de dalen, Ja, oh ja, klopt. Dat klopt. Dus, Is uh, dat uh, porpersing, uh, hoe je ja, het Ja, porpersing, weet je, dat, dat, dat, dan gaan ze voeten zo, gaan zo op en neer dat je gewoon eigenlijk geen gevoel wat er voorin allemaal gebeurd hebt. Uh, nee, kijk, heel eerlijk, uh, ze, ze zijn toen te wel teruggekomen met die de auto. En ze zijn er nog niet, hè? dat hebben ze ook aangegeven. Er zit nog steeds iets in het chassis, wat ze nog niet helemaal begrijpen waardoor bepaalde dingen gebeuren. Dus dat, dat window om die auto perfect te krijgen, dat is een heel smal window, dan praat je echt over een millimeter hier, een millimeter daar, een halve millimeter daar in afstelling. Uh, dat is nog veel te nauw. Het uh, liefst heb je dat gewoon een window van 2 millimeter, dan kan je veel meer spelen. En dat kunnen ze niet, want gaan ze iets te ver, doet hij het ook weer niet, die auto. Ja. Uh, die wagen is geen gemak Auto uh, om uh, te krijgen. En, maar op het moment dat ze hem wel goed hebben, ja, dan blijkt het toch wel: dan is die snel genoeg. Dan is die auto snel genoeg om uiteindelijk uh, po-positie te pakken. En zeker in wedstrijdtrim om heel hard te gaan. Dus ja, ik zeg dan van: uh, helemaal prachtig. Uh, uh, wat zeggen, als je nou met een hele slechte auto het jaar uitgaat, heb je al een rotgevoel over 2026. Uh, ze hebben nu een auto goed gekregen. Uh, uh, een auto die we mee kan doen. Ah, dat dat werkt alleen maar mee in de winter om volgend jaar gewoon uh, helemaal terug te zijn. Klaar. En dat was heel emotioneel uh, aan het eind dat hij uh, deze, uh, deze kwalificatie gewonnen had. Ja, maar papa en mama zijn er niet, dus dan zou ik ook emotioneel zijn. <laughs> ja. Oh ja, even, even knuffelen met zijn vriendinnetje en zo. en uh, Ja, het was uh, dik mee. Ja, nee, nee. Maar het mag. want Kijk, wij weten natuurlijk helemaal niet wat er allemaal in die garage speelt. Hè? Maar, uh, die druk staat zo hoog. Terwijl Max wel heeft gezegd, heel duidelijk jongens. Ik wil alleen maar plezier hebben winnen we de titel, prachtig, winnen we hem niet, hebben we alles gedaan wat we konden doen. Ja, dus zo is dus, het ook natuurlijk. Dus, dus hij heeft eigenlijk ook gewoon niks te verliezen. Hij uh, heeft ook echt zoiets van, joh, win ik de wedstrijd, ben je geen kampioen. Nou, hij heeft alles gedaan. Het is, het is lullig. Uh, dan is hij wel weer heel droog. en zegt hij, ja, ik heb al vier van die dingen, weet je wel. Ik heb al een paar. Ja, ja dat is ook weer zo. Dat is <laughs> ja, ja, ook weer zo. Maar uh, uh, ze weten gewoon, dat. Uh, ik denk dat het belangrijkste bij het team is, dat sinds uh, mijn kiezer is gekomen dat de rust in de tent gekomen is en dat uh, die uh, gewoon de boel omgegooid heeft en uh, de, de hele Technische gebeuren, helemaal samen met de rijder is gaan doen. En, en ik denk dat Max daar gewoon een heel goed gevoel over heeft. En ook dan uh, zichzelf heel gewaardeerd voelt. En ja, weet je dan, weet je gewoon dat je op de goede weg bent om gewoon, uh, uh, als je contract gaat kijken, tot en met 2028. gewoon nog een uh, paar heel leuke kampioenschappen te gaan krijgen. Hè? Ja, krijg ja, ja. De, de, de, de, de, kan je nog drie titels binnenhalen? Maar, uh, als je dan niet daarna nog bijtekent, dat weten we niet. Dat we, weet je niet. wat trouwens uh, Lewis Hamilton heeft uh, gezegd? Van ik, uh, ja, deze auto was, uh, of de, dit jaar waren de auto's uh, en ook uh, de Ferrari was, uh, was goed. En volgend jaar wordt het gewoon helemaal niks. Dus hij is, over de auto van volgend jaar, is hij nog negatiever dan over de auto die hij nu heeft. Ja, maar vergeet je ook niet dat vanaf april Ferrari in deze auto geen ontwikkeling meer gestopt heeft. Dus um, als de basis niet goed is, dan wordt die ook nooit meer goed. En ze hebben daar heel duidelijk gezegd, we gaan de auto van volgend jaar, gaan wij gewoon uh, daar de focus op leggen. Als Lewis nou zegt, die auto die wordt helemaal niks, dan weet ik bijna wel helemaal zeker dat hij zegt uh, van de winter... ...joh, ik ga kleding ontwerpen, ik ga schoentjes ontwerpen, petjes en mijn zonnebrillen. Plannen. Ja, nou ja, dat moet je ook eigenlijk doen. En dat moet hij ook eigenlijk gewoon gaan doen, dan is hij ook heel goed in. Dat ja. is ja. ja, zeker weten. En, uh, en uh, voor de centjes hoeft hij het absoluut helemaal niet meer te doen. Uh, het, uh, het is alleen wel, vergis je niet, Dit is dat jongens willen altijd presteren en nemen met een tiende, twaalfde, dertiende, veertiende plek geen genoegen, zelfs niet met een derde. En zo is Louis ook, Louis wil winnen. Nou, hij, hij weet gewoon met die Ferrari, maar deze Ferrari? ...was het onmogelijke zaak. Op een sprintwedstrijdje na was het onmogelijke zaak. Maar... Ja, nou, dat is ook zo. Dus, uh... We gaan op ah, ons uh, pintje van de stoel zitten, morgen om twee uur, rendel. Weet je wat het mooiste is? Nou? Morgen zit uh, waarschijnlijk half Nederland te kijken, want dat gaan we toch doen met z'n allen natuurlijk. En als Max wel wereldkampioen wordt, dan weten we allemaal, net zoals de eerste keer waar we waren... ...toen hij uh, de eerste keer wereldkampioen werd... ...weten we het ook morgen waar we zaten. Heel simpel, dat ga je half tot houden. Want dit is wel een kampioenschap... ...dat je zegt van uh, totaal geen kans meer... ...en hij zit er nog steeds bij. Nee, daar dus komen ik... waarschijnlijk ook die extra emoties uh, vandaan bij uh, Max. Ja, ik denk het wel. Ja. Hij, weet gewoon, hij weet gewoon dat hij die wedstrijd eigenlijk in de pocket heeft nu. En, uh, en nu is het alleen maar... ...ja, wat gaat Lendo doen? Ik, ik, ik, ik voorspel dat Mendel staat morgen in de laatste ronde zonder benzine. <laughs> nou, dat, ja, moeten, dat, ja, dat zou mooi zijn. We, uh, sorry. we, moeten, we, we moeten een soap schrijven hè, voor, voor, voor, de, voor de tv. Dus uh, laten we er zoiets van maken. Zeker, nou ja, maar ja, eerste bocht uh, Piastri en Norris er uh, allebei af. Dat, uh, ja, dat ben, oh, ben je ook klaar natuurlijk. Oh, hè? Ja, ja, nou, dan moet hij nog steeds wel de punten halen. Hè, dus uh, hij moet er wel uit rijden. Dus uh, het is niet zo dat, uh, ze zullen er al drie afgaan de eerste bocht. Nou, dan heb je ook een feestje hoor. Ja, oh ja. Nou, ja. En wie kan nou, maar... het nog doorrijden en wie is echt uh, helemaal uh, stuk? Dat is dan de nou, vraag. We, ga, we gaan het zien, weet je. Ik hoop gewoon een mooie wedstrijd. En uh, eigenlijk, uh, misschien als je het eerlijk gaat zeggen, als je het hele seizoen bekijkt. Alle drie, drie deze jongens die hebben, hebben hem verdiend. Dus uh, het maakt ook niet zoveel uit. Ze hebben al drie hun best gedaan. En uh, al drie verdienen ze eigenlijk wel een beetje om wereldkampioen te worden. Dus laten we er gewoon een mooi feestje van maken morgen. Zeker weten. Zij moeten het doen, hè? wij niet. Wij hoeven alleen maar te kijken. Precies. Dit, biertje, klaar. Wordt een gezellige zondagmiddag. Dankjewel, uh, Rendolf, voor uh, vandaag. Jij ook. En uh, ja, volgende week gaan we nog wel even nabeschouwen natuurlijk, hè? Absoluut. Nou, misschien met een traan of met een lach. We gaan het zien. Laten we hopen op die lach. <laughs> Komt goed. Oké, okay, dankjewel, hè. Hoi. Give me no smack like a button. King with a sack of big match with throwing down and with the raffle bowl one time. In your mind, you see, you gotta give it to your best ability. You gotta fuck it up until it knots you down And when you bug enough, make sure you pass it around. Come on, let's go to work. Platen, hè? ook voor uh, de mensen die vroeger naar de Amsterdamse Piraten luisteren. En daar kwam hij uh, veelvuldig uh, langs op uh, zenders als uh, Radio Decibel, Radio Shul en uh, vele anderen die uh, deze single draaiden van uh, The Nucleus en uh, Jam On It. Lekker om hem een keer uh, te draaien op de radio, Ik denk, gooi me gewoon in, moet kunnen toch? Nou ja, morgen dus uh, de race om uh, twee uur en dan weten we wie de kampioen wordt... Over het jaar 2025 en laten we hopen dat dat uh, voor Max Verstappen gaat worden. Maar hij moet wel 12 punten inlopen hè, op Helena Norris. Dus hij is er nog lang niet met die mooie pole position die hij net gehaald heeft. Jammer genoeg niet, maar hij heeft zeker een kans om uh, morgen te winnen. Renneloos had ik het zojuist uitgebreid over de Formule 1. De laatste race van het jaar. En wie gaat er kampioen worden op het Marina Circuit in Abu Dhabi? Morgen vanaf twee uur is de start van de race. En weten we uiteindelijk rond een uurtje of half uur... wie de wereldkampioen is geworden van dit afgelopen jaar. Heel spannend. Maar we gaan ook even naar onze eigen circuit. Want afgelopen weekend is daar een wereldrecord neergezet. En wel afgelopen zondag een uh, wereldrecord, uh, grootste parade van Dodge Ram pick-up trucks. Ja, en dan uh, maar liefst 1189 Ram trucks. Uh, in de parade is het uh, uh, oude kindersrecord uh, van uh, 451 voertuigen ruimschoots verbroken. Ja, dat kan je wel zeggen. Meer dan het dubbele. Het circuit was afgeladen met de Amerikaanse kolossen. En uh, wat zorgde voor een uniek en luid spektakel. We hebben het allemaal kunnen merken hier in uh, Zandvoort. En ook op de Vlennepweg uh, stonden ze lekker uh, te tuteren in, uh, in de file. Maar het was uh, gezellig. Zo op de zondagmorgen. In ieder geval van harte gefeliciteerd. Het record moet alleen nog even internationaal bevestigd worden. Maar uh, we verwachten dat dat geen problemen gaat opleveren. Dus, mooie record afgelopen weekend. 11.89 Ram Trucks. Hier op het uh, Ziggy in Zandvoort. Nou heeft uh, Jaap Koper van de week een uh, post uh, geplaatst op uh, Facebook. En uh, daarin heeft hij ook een uh, berichtje voor mij achtergelaten. Zo van uh, Rob. Deze plaat moet jij toch wel gaan draaien hè, op uh, de zaterdagmiddag. En dat is een uh, nieuwe single van uh, de Zandvoortse Ziggy en Dins. Tezamen met uh, Ruben Annick. En uh, ja, die plaat gaat wel een beetje over uh, de jeugd in uh, Zandvoort. En zo uh, ervaarde onze collega Jaap Koper uh, dat, uh, dat ook. Uh, de single heet Vlaggen in de Wind. Hier is de nieuwe single van de Zandvoortse Ziggy en Dins. Waar ik heb leren lopen, Voel me thuis waar ik de drukte in mijn hoofd kan dood. Voel me thuis, door waar ik alles van mijn hartje kan zeggen Voel me thuis, door waar de wegen en de straten me ken. Dat je open voelt de wind hier op de boulevard. Verschouwen kloppen hier en daar, maar toch voelt het raar Voet mijn gevoel nog steeds die etto van een dorp Nu kom ik zingen in je stad. Niet iedereen die heeft van commentaar.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 Het land van Haring, hapen, dijken en grachten, kom uit het land van het land van lange Fransi. Dit is het land waar ik thuis kom na vakantie.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 Kom uit het land dat dit als een tijd Het land dat eet om zes uur en ook nog geen tijd komt. Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde. Totdat je deze meezingt aan de arena lijnen. En tot die tijd zal ik en ik heb mijn hart verpand. Dit is voor Nederland, baas Lange Frans. Zo is het, blijft een uh, mooie plaats. Maar het is wel zo dat er in dit land natuurlijk je heel snel al uh, veroordeeld wordt. Zonder dat de rechter zich uh, uitgesproken heeft. En dat gebeurde ook met uh, Marco Borsato. Van week is hij dus uh, vrijgesproken en uh, gaat hij weer vrij uit. We krijgen vanmorgen het bericht dat hij uh, de komende jaar nog niet gaat optreden. Maar uh, wij draaien hem gewoon wel op de radio hoor, met zijn kerstsingel. Hier is Kerstmis, Marco Borsato.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 We zijn weer van Zandvoort uh, op zaterdag... met uh, de reportages van uh, Ger Loogman en Hans Bodman. Uiteraard bij de kindercommissie van de week aanwezig. En bij de presentatie van de Dino World... Uh, in het uh, oude Holland Casino uh, pand. Verder hebben we gevoetbald uh, vandaag. Uh, SV Zandvoort nam het op tegen SDOB uit Broek in Waterland. Eindstand van die wedstrijd 1 tegen 3. Helaas verloren, maar ook heel veel geblesseerden. Dus een uh, uh, gehavend uh, team... Op dit moment kunnen ze wel lekker Sinterklaas vieren daar nog uh, op het uh, clubhuis. Dus uh, heel veel plezier daar met Sinterklaas. En zorg er maar voor dat je meegenomen wordt naar Spanje. Hè. Daar is het veel lekkerder weer dan uh, hier natuurlijk. Verder hebben we uh, nog uh, wat, uh, wat anders gedaan. Uiteraard uh, de Formule 1. Morgen kwalificatie op de eerste plek Max Verstappen. En op de tweede plek uh, Lando Norris. En derde plek is voor Oscar Piastri. Dat is de top drie morgen van de start om twee uur in Abu Dhabi. Op het Marina Circuit uh, al daar een uh, mooi circuit uh, vind ik dat. En uh, ja, dan is het donker ook uh, daar. Net zo donker als uh, nou uh, hier in Zandvoort. Ik ga afscheid van jullie nemen. Dank jullie wel weer voor het luisteren. Volgende week ben ik er gewoon weer. En uh, ik laat je nog even genieten met een uh, lekkere Nederlandstalige plaats. Want Fred is er niet. Dus vandaar dat ik aan het eind... Uh, wat lekker een Nederlandstalige platen vandaag voor je gedraaid hebt. Uh, de laatste. Ja, dat uh, zou Fred uh, zeggen. Nou, ik weet wel welke je gaat draaien. Komt hij aan. Marco Schuimmaker. Hier is de Engelbewaarder. Tot volgende week. Dag.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 Waar zit een haan in je hoofd? Ik Ik weet nu dat er een engel bewaard bestaat. Je kunt maar niet.